Ja. En Luca Lenta, Vittoria. Ontzettend lekkere plaats. Ja. Hij staat er denk ik wel uh, klaar voor hoor. Onze enige echte DJ die ons ziet. Ik ga eventjes kijken hoor. 106.9 CFM. Jongen, I want to see you rainbow high in the sky. I want to see you and me high oh, in the nummer. Turbo Turbo Dennis, hij is hier het komende uur voor jou. Nods op in de mix, dit is CFM Zandvoort met See It.